Overspoeld na zware regenval. De noodtoestand is uitgeroepen en enkele honderden Russen moesten hun huis uit. Het weer vanavond klaart het in het hele land op. Morgen is het overwegend zonnig. Alleen in het zuidoosten is het dan nog bewolkt. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOE. Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleeft het! Zief in 2010 al twintig 20 jaar live met. met nu zandvoort op zaterdag! Piano piano, stringimi forte e stammi più vicino se ci sto bene. Zoals uh, Albert-Jan dat zou mooi kan zeggen. Mooie pizza muziek aan het begin van uur drie. Ja, als je dit hoort dan krijg je gewoon de hele sfeer van een pizzaatje. Wit wijntje, gezelligheid, zon en uh, Italië. Volgens mij heb jij niet alleen wat met uh, patat, maar ook met pizza. <laughs> of niet? Ik had, ja. ik had wat met pizza. Ah, Oké. Okay. Voor Zandvoort en de regio. Je had wat met patat. Ja, okay. ik had wat met patat. Uh, ja, het laatste uur alweer. Nou, straks natuurlijk het slot van de wedstrijd SV Zandvoort-Jong Hercules. Met nog, nog steeds een 1-0 voorsprong voor SV Zandvoort. Verder heb ik, als het goed is, nog wat golfnieuws vanuit Portugal. En dat is mooi, want de Nederlanders die doen het daar goed. Ik heb nog een voetbalberichtje. Dus wat dat betreft, nog genoeg itempjes voor het laatste uur. Ja, en over voetbal gesproken, Sandvoort 4 staat met 4-0 voor op dit moment. Zegt ook, Sandvoort 4 Tegen WVHEDW. Oh, waar zou dat dan voor staan? Dat gaan we uitzoeken. In ieder geval komen ze uit Amsterdam, die boys van WVHEDW. Jongen, een hele mond vol gewoon. Ja, als iemand weet wat de afkorting betekent, dan worden ze bij deze uitgenodigd om even te bellen. Want we zijn razend benieuwd. Even googelen, lijkt. Even ja, gewoon even googelen en laat het ons even weten. Op 5730393. 023 5730393. Heb jij rechtstreeks contact met de studio van CFM? Gaan wij een uh, lekkere disco klassieke voor je draaien? Hier is LXN O'Neill met de single What's Missing.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 Even een blokje terug naar die Oh zo mooie jaren 80 oh, Geweldig Jullie de Alex Alexander O'Neill en What's Missing Gevolgd door Rick Ashley Nee geen Rick Asshole, Rick Ashley. And never gonna give you up Zoals ik u al zei aan het begin van, van dit uur. Een positief, een leuk golfbericht. En dan gaan we, daarvoor moeten we naar Portugal. Want de Europese Tour is dit weekend neergestreken in, bij Villa Moura in Portugal. Maarten Lafeber heeft namelijk in dit, dit weekend de kans zijn tweede zegen op de Europese Tour te behalen. De Nederlander de vrijdag op de baan van Villa Moura opnieuw een sterke dag. Hij rondde de 18 holes in, af in 67 slagen. Met een totaal van 131 slagen. 13 onder par gaat Lafeber vandaag als is Lafeber vandaag als leider het weekend ingegaan. Lafeber, 35 jaar oud, heeft twee slagen voorsprong op de Finn Mikko Lionen. De Fransman Raphaël Jacqueline en de Portugees José Philippe Lima delen de derde plaats op drie slagen. Lafeber, die donderdag al was begonnen met een rondje van 64 slagen, werkte vrijdag de eerste 9 hols af in 32 slagen. Het tweede deel van de 18 holes begon hij met een birdie, zijn 15e van het toernooi. Op de 17e hole ging het even mis, de bal belandde in het water. De inwoner van Lake Nona, die in 2003 de Dutch Open won... miste vervolgens nog de, par, de put voor de par. Hij was zijn tweede bogey van de dag. Ook Robert-Jan Derksen en Joost Luiten haalden de kut. Derksen ging vroeg in de ochtend rond in 69 slagen. Met zijn totaal van 137 slagen, 7 onder par... ...bezette hij de gedeelde 25e plaats. Luiten heeft in totaal een totaal van 138 slagen... ...en staat op de gedeelde 30e plaats. Dus Maarten Lafeber vanmorgen als leider in het Portugese Open gestart. En uh, we gaan dit weekend uh, dat natuurlijk even verder volgen. Zo, een mooi resultaat dus voor de Nederlander Maarten Lafeber. Ja, heel knap. Zo, geweldig zeg. Ja, vorige, goed. vorige week stond hij ook al op een gegeven moment in Ierland... Uh, uh, ...ook al op, uh, na één dag een leider. Maar ja, maar in één keer uh, kelder ja. die gigantisch. is, Ja, ja. Hier is Ellen Clark and Daniel Jan Fenis. Raise your hand for freedom. Raise it if you can. I'm going to raise it so that everybody understands. That all the world, there is a need for us to stand. And raise our hands for freedom for every living man. So get it out your pocket and put it to the sky. Everyone together. Raise your hand up high. got to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 Ellen Clark op de Zandvoortse radio met zijn single For Freedom. Inmiddels heeft al weer een nieuwe single uit. En die ga je binnenkort, uiteraard, ook veelvuldig horen op de radio bij CFM. We gaan weer naar uh, Jan Fres voor het slot van de wedstrijd van vandaag. Eerst vertel ik Jan nog even dat de uh, 4 met 5-0 voor staat tegen WVHDW. 6. Yes. 6-0? Ja, de W6. Oh, 6. Oh, ik dacht 6-0. Ik denk, jij weet weer meer. Nee nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, ik weet niet meer. Nee, zeker niet. Want ik ben net met al bij deze wedstrijd bezig, natuurlijk. Maar ondertussen, blessuurtijd is aangebroken. En Zandvoort echt met pillen zitten knijpen. Om die bal maar eens een keertje weg te, werk, weg te kunnen werken. En uh, het is verschrikkelijk spannend. Ik, ik heb hier een, een grensrechter meegemaakt. En die heb ik eigenlijk in deze klas nog nooit meegemaakt. Die man is vreselijk verkeerd bezig. Maar goed, hij wil zijn ploeg aan een punt helpen. Dat lukt voorlopig nog steeds niet. Want die de schot van, van uh, Jong Hercules heel hoog over doel van Jurgen Schmid. En die uiteraard geen haast maakt om die bal weer in het spel te gaan brengen. Ik denk dat het uh, elk moment uh, gebeurt. We zijn de schrijvers en op het klokje. Maar nog steeds <coughs> moet met die bal in het spel gaan brengen. En dat doet dan op dit moment uh, Remco Ronde. Die probeert daar de uh, uh, te krijgen. Die krijgt een overtreding, krijgt een duw in zijn rug. Dus Hans mag een uh, vrije schop gaan nemen. Weliswaar op de eigen helft. Maar dat maakt helemaal niet uit. Niemand maakt haast omdat ze doen, de dus Jonge Keur die gaat hem nemen. Keur. Dan heb je nog een stapje terug naar Mol. Het is een hele komme bal. Uh, ja, die gaat er dus ook over de zijlijn heen. Mol kon er niet helemaal niet bij komen. Maar dat waait hij stevig. Goed, laat ik dat in eerste instantie even zeggen. En die staat nu dwars op het veld. Dus die bal die draaide helemaal naar de buitenkant. Het ging over de zijlijn heen. En jonge Hercules heeft hem ondertussen weer in het spel. Wat waar het is, daar even kijken. Juri uh, Mons, invaller Juri Mons. Die speelt daar Nemco Rondé aan. Rondé, die ging buiten de spel. Helemaal niet. Een mooie paasje weer. En dat wordt weer verkeerd hier. Dit is echt niet de maat, deze man. Dit is verschrikkelijk. Het ligt zo duim omhoog, boven, duim, dik bovenop. Maar ja, goed, de schijfster kan daar niks voor zeggen. Want die staat niet in de positie om dat te kunnen constateren. En hij moet dan op zijn vlaggenist afgaan. En dat, uh, dat doet hij dan ook. En dus wordt er afgesloten voor buiten spel. Oh, vermeend buiten spel. Wat het zeker niet was. Want ik sta soms goed als op één lijn. Maar uh, goed, het uh, is niet anders. En dit is het einde signaal. Ah, Santen pakt eindelijk zijn eerste voor de, ja, Geweldig. Eindelijk, Het zit ook een keertje hoog tijd. Maar goed, uh, het is gebeurd. We hebben drie punten in de knip. En uh, hier is jongen uh, jonge Herkel is helemaal gedesillusioneerd. Ligt op de grond. We grijpen er helemaal niks van. Maar goed, Sandvoort wint met 1-0. Uh, en een doelpunt van Marismol al in de zevende minuut gemaakt. En daarna is het eigenlijk ja, niet echt hoogstaand voetbal. Maar we hebben gewonnen en daar gaat het eigenlijk om. Een mooi resultaat dus voor uh, Sandvoort 1. Uh, daar vandaag uh, thuis tegen de jongens uit Beverwijk Joop. Ja, inderdaad. De uh, tweede heeft het niet goed gedaan. Dat heeft van de WVHDW 2 met uh, 5-1 verloren. Ja, het is niet anders, maar die moesten met A-Junior mee gaan doen. En dat, uh, ja, dat is toch een heel ander team dan weer. Uh, het is niet anders. De Santos heeft in ieder geval het eerste gewonnen met 1-0. En dat vind ik het allerbelangrijkste. En Fide gaat ook lekker, want jij zei dat het uh, 6-0 was eigenlijk. Toen ik dat zei, van 5-0. Maar je hebt wel gelijk hoor. Het is 6-0 tegen WVHDW 6. Ja, ik wist het wel. Jij wist het al. Hè? Jij was weer eerder ingelicht. Dankjewel, Jan. <lacht> Oké. Okay. En uh, tot uh, de volgende... keer. De volgende week hebben we geen voetbal. Geef voetbal? Dus in -weekend, nee, in weekend weekend of bekerweekend. Maar altijd uh, gebeurt iets voor een Tussen Dus uh, die volgende week fijn. Oké, okay, nou we verzinnen wel wat anders om je in de uitzending te halen. Maak je niet ongerust. <laughs> Bedankt, Joop. Tot volgende week, Joop. Dankjewel. Okay, Hoi. Doei. you. Yeah. Het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, tekst tv, op kanaal 45. De tafel was gedekt.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 We dronken eerst een knekelwijn, naar recept van Frankenstein. Daarna soep van vleermuisbloed, getrokken van een mensengoed. Dracula, Dracula, Dracula, Dracula. Het hoofdgerecht van kraakbeensnippers, klaar in keldervocht. was licht geroosterd door de adem, aan een monsterlijk gedroogde prachta. Nu van mummy leer, vertelde nog veel heerlijks meer. Maar ik sprong gillend uit het raam, want bij de toespe stond mijn naam: Dracula, Dracula, Dracula. Mooi Dracula. Dracula. Dracula. Oh, moet ik meteen weer denken aan Halloween, uh, Albert Jan. Ja, dat zit weer aan te komen. Hoor. Ja, dat gaat er weer aankomen hoor. Spannend hoor. Dat was morgen uitgebreid, uh, gedaan tijdens de video. De pompoenen worden weer veelvuldig verkocht, neem ik aan. Maar dit was een gouden oude van ZZ in de Maskers en de toepasselijke titel Dracula. Dracula. Ja. Uh, ik had nog een mooi voetbalberichtje, J jullie hebben het altijd even over die, die, die grote wedstrijden in de eredivisie tussen uh, Ajax, uh, Feyenoord en PSV, maar dit weekend is hij er, eindelijk de derby van de Lage Landen, om het zo maar eens te zeggen, Heerenveen tegen uh, niemand minder de FC Groningen. SC Heerenveen-trainer Ron Jans heeft twee weddenschappen belopen met spelers van zijn vorige werkgever FC Groningen. Scoort Nicolas Pedersen dit seizoen vaker dan Heerenveenspits Bas Dorst. dan moet Jans, Jans een fles wijn aan de Deense aanvallen overhandigen. Als FC Groningen echter hoger eindigt dan de rivaal uit Friesland, raakt de oefenmeester een fles Chateau Neuf du Paap kwijt aan Koen van der Laak. In het Tegenoverstelde geval moet het tweetal van FC Groningen de wijnvoorraad van Jans aanvullen. Ik heb een prima tijd gehad onder je Ron Jans en gun hem dan ook het beste, maar niet voor zondag. Ik hoop dat hij toch wat gespannen naar de Euroborg komt, dat zo heet dat stadion in Groningen, hè? zegt Van der Laak. Hoopt Koen dat? Hij moet eerst maar eens zien dat hij wordt opgesteld. Reageerde Jans koel. Cool. Maar goed. In ieder geval, aanstaande zondag, de derby uh, FC Groningen tegen Heerenveen. Nou, mogen de beste gaan winnen, Albert-Jan, toch? Ja, dat is Groningen. Dat Nou, onderschat die vriend zou niet, hoor. Oh, die kunnen er wat van. Spannende wedstrijd dus, aanstaande zondag. zo meteen in één keer afgelopen deze plaat, Let erop. Dat bedoel ik. Voor Zandvoort en de regio. Het is maar dat je het weet toch, Het Begin een van. beetje aan je te de, twijfelen op, vind je? Aswart en Shine was dat. Chill <laughs> jongen. Oké. Okay. en hey, ga je niet... donderdag uh, nog naar de Ladies Night? Nee, ik ga, ik ga. tot 8 uur, hè? Ik moet om 8 uur. Dan moet ik naar huis. Dan oh, ja, dat klopt. Dan uh, sluiten ze de boel en dan uh, zijn wij niet meer welkom dan daar. Dan zijn we niet meer welkom. Terwijl. Daar in dat kleine café aan de Altestraat. <laughs> Dat is, een, dat is een goede titel voor een nummer. Ja, dat maar, dacht ik ook. Daar zit een nummer in. Ja, daar zit een nummer in. Een hele Maar goed. Ja, ook dat. Ook, ja, tuurlijk. Ook dat, Roy. Tuurlijk, Roy. Na vijf uur krijgen we Entertainment voor You. Hè? Dat klopt. En wat daarin gaat gebeuren, dat is een grote verrassing. Een grote verrassing. De presentator is volgens mij ook een verrassing. Ook oh, dat. Ja, surprise, surprise. Maar goed, donderdag acht uur. Nou, dan ben ik op tijd thuis. Ja, want we hebben donderdag Lady Nights. In Café 4. Café 4. En, en dan mogen wij dus niet bij zijn. Nee, nou ja, dat is een beetje jammer weer. Dan gaan we het uh, toch, we toch een lekker rondje door doen? Ja, ontrijd. precies. Nou nee, ja, gewoon een nieuwe stamkroeg zoeken of zo. Dat kan ook. Ja. Nou, zo zijn we dan ook wel weer. Actief, uh, actie, hè? Dat lokt er een reactie Ja, we gaan uit. een actie uh, opzetten gewoon. Handtekeningen. Gaan we zo meteen om vijf uur heel snel mee beginnen. <laughs> Hier is straks Lady Snight wat toevallig zegt, de single van Cool in the Gang. We gaan ons uh, langzaam maar zeker voorbereiden voor de Ladies Night, hè? Ja, nee, klopt. We passen de muziek er ook op aan, Ja, al, daarom. Dus uh, we gaan gewoon eventjes door. Tot aan vijf uur uh, ladies, uh, ja, ladies, ladies... Ja, iets met Ladies. Ja, iets met Ladies in ieder geval. Wat dacht je van deze? De Spice Girls. Nou, die passen er ook wel in. <laughs> tot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 light, no, all the lights, come back here, stand on that chair, ooh, baby, <laughs> that's right, raise your arms in the air, ooh, ooh, ooh. now shake them, Reason to live. You give me reason to live. You give me reason. To live. It's just minds are talking They're trying to turn around. I love you. Yeah. Ja, dit is uh, net 5 uh, radio waar je op dit moment naar luistert. <laughs> en we zijn er tot aan 5 uur. Geel <laughs> experimenteel met uh, Tom Jones, juist. Geweldige uitvoering hè? Helemaal super. En uit welke film komt dit nummer? Ik heb geen enkel idee. Nine gaat. and a half weeks. We krijgen meteen telefoontjes van uh, waar zijn jullie mee bezig. En dat zijn natuurlijk mannen, hè, dat begrijp je wel. <laughs> Oké. Okay. Nou, de volgende staat alweer klaar. Nou, verras me. Net 5 radio. Komt verras ja. me. Gezicht in de studio. Wat een mooie titel, hè? Ja, Your Substitute. I'm Your Substitute. Ja, Klout was dat trouwens. Alweer het uh, ene laatste plaatje, Albert-Jan. Ja, de tijd vliegt voorbij en uh, we gaan ruimte maken voor Entertainment for You. Ja, dat wordt... Uh, maar goed, we hebben weer drie uur erop zitten. Dus uh, dat is weer uh, mooi vlot gegaan, hè? Dat dacht ik ook, met uh, voetbal overwinning voor SV Zalvoort. 1 tegen 0. En we hebben hier een uh, 1 tegen 0. En die Zalvoort en 4 heeft uh, 6-1 uh, gewonnen. Dus. Zo... Een applausje waard hè, voor beide ploegen trouwens. Helemaal geweldig. Het eindelijk drie punten. Dat dacht ik ook. <laughs> ook die. En dus, uh, uh, ja, Monty Python is de laatste die we gaan draaien. Zo, uh, wow, nou misschien uh, redden we het al niet eens meer. Eens even kijken hoor. Ja, nou, dat gaan we niet meer redden hoor. Dat gaan we niet meer redden? Nee, okay. dat gaan we niet meer redden. Nou, dan gaan we er met Matovani uit. Ook wel, ook wel gevoelig. Ja, nou, we gaan er gewoon uit met een babbeltje. Oké. Okay. Graag tot volgende week, zondag op zaterdag. Ja, Rob. En zo bedankt. duidelijk, Roy van Buringen met Entertainment for You. Tussen 5 en 7 uur. Op naar het nieuws en weer van 5 uur. En uh, nogmaals, uh, fijn, fijn weekend. Ja, tot waren weer het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van. 5 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Geert Wilders wil dat staatssecretaris Veldhuizen van Volksgezondheid afstand doet van haar Zweedse nationaliteit. De PVV zal een motie daarover indienen in het debat over de regeringsverklaring later deze maand. De staatssecretaris is geboren in Zweden. Ze heeft naast de Nederlandse de Zweedse nationaliteit. Wilders noemt dat ongewenst en zegt dat hij niet is geïnformeerd over het dubbele paspoort. In 2007 noemde Wilders een dubbele nationaliteit voor bewindspersonen onaanvaardbaar. Ook als ze een blonde kuif en een Zweeds paspoort zouden hebben. In Winschoten is een groep van ongeveer 300 mensen geraakt met de politie. Het gebeurde op een plein na afloop van een schoolfeest. De jongen van 17 ging door het lint waarna de politie hem aanhield. Een grote groep omstanders bemoeide zich er vervolgens mee. Ze bekogelden de agenten met stenen en glas. Eén agent raakte gewond aan haar oog. De politie gebruikte de wapenstok en zette honden in. Een paar mensen zijn met bijtwonden naar het ziekenhuis gebracht. Er is niemand aangehouden in winschoten. Het samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders wil zo snel mogelijk om tafel met minister opstelten over de aanvallen op moskeeën. Opstelten is de nieuwe minister van Veiligheid en Justitie. Volgens voorzitter Azarkan van de Marokkaanse organisatie groeit de onrust onder moslims over de brandstichtingen en bekladdingen. Vorige week werd een islamitisch gebedshuis in Dordrecht beschoten. Azarkan beklaagt zich erover dat politici nauwelijks aandacht schenken aan die incidenten. De reclamecodecommissie doet onderzoek naar de reclamecampagne.